Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil de procedures voor het boren naar gas in de Noordzee flink versnellen. Dat vertellen ingewijden aan RTL Nieuws. Nu duurt het nog vijf tot zes jaar voordat er een vergunning wordt verleend voor het boren naar gas. En dat moet minimaal gehalveerd worden, staat volgens RTL in een plan van staatssecretaris Veilbrief. De betrokken ministers geven er deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Met versnelde procedures kan Nederland de komende tien jaar jaarlijks voor zo'n zes miljard euro extra aan gas uit de Noordzee naar boven halen. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes lobbyde in het geheim voor taxidienst Uber. Dat meldde Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico... op basis van interne documenten van het Amerikaanse bedrijf. De Europese Commissie had Kroes verboden om aan de slag te gaan voor Uber... maar toch belde ze met onder meer premier Rutte om de taxiewetgeving te beïnvloeden. De politie heeft meerdere boetes van een paar honderd euro uitgedeeld... aan mensen die gisteravond de A37 blokkeerden, meldt RTV Drenthe. Aan het protest deden alleen personenauto's mee. Wie erachter zit is niet bekend. Veel auto's reden met een omgekeerde Nederlandse vlag. Tennisser Novak Djokovic heeft voor de zevende keer Wimbledon gewonnen. De Servier won in vier sets van de Australier Nick Kyrgios. Voor Djokovic is het een 21ste Grand Slam titel. één minder dan Roger Federer. En één meer dan Rafael Nadal. De Spanjaard heeft met 22 titels de meeste Grand Slams op zijn naam. En de negende etappe van de Tour de France is gewonnen door Bob Jungels. De Luxemburger was in de Alpenrit de beste van een kopgroep van 21 man. En hij kwam solo over de finish. De Spanjaard Castro Castroviejo werd tweede, Zijn dus landgenoot Verona derde. Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. Dat weer, vanavond zijn er opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later meer zon en het wordt dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal moeiteloos doorrijden, behalve op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schoolrol en Bergen rijdt het verkeer langzaam over 4 kilometer. Je vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. GFM. Met nu ZFM in de avond. Het is rood sinds ik jou hier zag. Storm je door mijn hoofd en ik kan je niet vergeten. En ik weet niet eens wat je naam nou was.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 5, 6, 7 seconden Vanaf hello tot aan dat alles anders was. Het kwam als een donderslag die dag bij heldere hemel. Helder hemel. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Probeer het wel, maar het is hopeloos.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 Houden heb ik verlies het van de wandel. Jouw lichaam is gekropen En ik heb niet eens gemerkt Dat hij naar binnen is geslopen Om jouw liefde uit te wissen En een wereld te vernietigen Wil er niemand me vertellen Dat ik alles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 Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves I'm Speechless, I'd rather kiss a backpack But all these people all around Crippled with anxiety But I'm told I swear it's that's where we're supposed to be You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind Can you make it better like that? Don't think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 Darmen baby, toekomst. Maar dit zal duren tot Als je wilt dat baby, suéltame. Baby, no confundo besos con amor, no Yeah, bailando sola, sola estoy mejor. Eh, yeah, vine que esta noche es para otra cosa y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo sin me rosa. Luego pienso como el pol con gasolina. Está divina, no, no, no. a De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. S&M. Dance with me, I'm on the floor. I like it, I like it. S&M. Kiss me, love me, I'm weak. I like it, I like it.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 met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, Ik neem het leven met twee vingers schuin Ik ben heus wat serieus, maar soms maak ik gewoon de kus Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim.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 You showed me what life needs to be Yeah, you sang to me 9 is Zon, Zee, Zandvoort en is. Ladies and gentlemen, welkom bij Niemand Minder Dan De jeugd van tegenwoordig een sterrenzanger is maan Ik ben op jou, let's be up, gang Your love is hot, net Piet maar. Bliss me, bliss me met je lippen You my leg day, kan je niet skippen Let's go loose, let's go get Neem een petje af voor je en that's no cap Yo, back, ik heb het, oh snap Yo, love is your hey, fun Ik droom al maanden van een tripje naar de zon En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar mijn mond Zou dit iets buiten zijn? Kom ik hier nog open op? Ik heb zin in jou en je sterrenstof Laten, Laten we gaan liefst is nog vandaag. We hebben allang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat Kom en vertel me alles van, je intergalactische vakantieplan Gaan we duurzaam met het treintje, gaan we niet langer aan het lijntje Pepijntje wacht op je seintje, ik heb altijd tijd om te verdwijnen Met jou hey, Ik droom al jaren van een tripje naar de maan Dat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen van mijn naden. Zou dit iets magistraal zijn, mag ik jou iets zeggen liefd op jou en elke letter Renner Flieger, let's go, man! When I say Maria Dolores Cuando se quema amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolor, cuando se inmala dolores, cuando, dolore, cuando se quema amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolor. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila Esta Esta haar repagel Dalaoud want seeing Mary of Dolores lijit mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij mij su vela, cuando se mij mij mij mij mij mij cuando se mij el mij mij cuando se mij mij mij mij mij mij mij baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila mij Esta ronda taitana que siempre cantaré Se marea dolores, cuando se quemada mora, cuando se inmala la su vela, cuando se inma dottor, cuando se in a dolores, cuando se queda dolor, cuando se inmala la su vela, cuando se invaladore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba está gitana, esto siempre cantaré, pero no siempre cantare pero no siempre cantare esta rumba está gritana. Ik zal altijd zingen, ik zal altijd zingen, maar ik zal altijd guitarra, Deze que ta gitara, zo zal ik altijd zingen, maar ik zal altijd zingen, maar ik zal altijd zingen. Deze rumba-ta gitara, zo zal ik altijd zingen, maar ik zal altijd zingen, maar It's like, a long time in a get to see you Pantsy wester than the water We in a derail Take me a yoke like a me a me Jesus Come on then food and kill Baby won't you light my fire Everton is a fire Why are you talking Get back and get up and knockin' when bedboard is knocking and girl back it cracking The level in the town and we keep it trackin' A baby girl knowing that nothing ain't lacking Brand spankin' new machine keep away Listen to me, DJ, listen to me sing sound Apart from the hard girl I keep talkin' Dem the death no no good love girl Yo dem the death no good love girl Baby girl no good love girl Yo dem the death no good love girl You. De zomer met zie je vm zong Zantvoort en zomerhit Baby girl I said for night is your lucky night Peter Hunter Lang with one blog I'm sprawling behind I stop and stare at you walking on the shore I try to concentrate my mind wants to explore the try I'm <laughs>